Het zijn de gedichten, het zijn de dichte gedichten. Het zijn die gedichten, ja, maar van het vuur. En rond als vuisten tegenover het gevaar. Vasperade schepen in het noodweer. vreed, maar van een pure vrede. Die van de geboorte, van de slaap, die van de dood komt. Die gedichten, ja, maar rebellerend, uit één stuk, als van water. En als waterhoop wordt mee te kunnen van alle lichamen. Uit één stuk, stuk, stuk, zonder ze het leen en de degenheid van hun profiel van sterren. Gedichten, ja, maar bloedig dat die gedichten mogen bellen. Uit verborgen bron van etter laten lopen in het openbaar. En verheven trillen als dansen naar het schot, bezwering of het sterven van hun zoon. Het zijn die gedichten. Het die dichte gedichten, ja. Het het En al die gedichten, ja. Het zeem de gedichten, ja. Die dichte gedichten. Die gedichten. Dicht die gedichten, ja, ja, ja, ja. dichte gedichten, ja, Dicht al die dichte ja, al die gedichten, die dichte gedichten, ja, Dicht die dichte gedichten, dichte gedichten, ja, gedichten,